Wij beginnen de zoggerles, 303, op de pagina Resh, Mem, He, 245, de linkerkolum, de regel 31, wat we leren in al die lessen, van de laatste lessen tot het einde van het boek, in, die uit, in het, deze uitleg van de principes, van de hoofdprincipes, voor, voor alle, van alle veertien voorschriften, geeft ons een mooi, uh, mooie gelegenheid om... Alles weer op een rijtje te zetten. Ook een mooi stukje kabala wat we hebben geleerd. Uh, het hele mechanisme, hoe dat werkt. En nu staan we ook op het uh, punt, of, of, eigenlijk, niet samen, of eigenlijk leren we over de namelokiem vanaf. De tweede simpsum leren we dat het um, in de katnoot, dat die eilen die vallen, de drie letters van de naam Elohim, die vallen naar een lagere trap traptreden. En dan in de gadloot komen ze, hier ze weer terug enzovoort. Op deze wijze brengen ze ook de man van de lagere mee en... En, enzovoort. Het is... Het, het is eigenlijk... Datgene wat... Eh, de mensheid Zocht... En zoekt... Te vergeefs... En kan niet vinden. Ja, dat is dat... Eh, het zoeken naar perpetuum mobile. Ook die... Geleerden altijd op zoek waren naar een zo'n perpetuum mobile van eh, eeuwig, eeuwig mechanisme, eeuwige beweging eeuwig moto motortje. En men zoekt het erbuiten, men zoekt het ergens in de natuur terwijl het wel terug te vinden is in elke mens zelf. Als men zich, uh, mits, men, ten, mits men zich uh, in overeenstemming brengt met de perpetuum mobile in de hemel. Dus de pagina 245, de linker kolom, de regel 1.30. אכן ב' שחייש סוד מאלים, אלי אלי הם גימיל, תריים וארבעה, עשר ועשרה, אילה, לרש גם דם, אכן מהם גמazon, אchten אחتر ב' שחייש סוד מאלים, ינדי תי דניר ייש סוד, דונ Opstegen naar hen drie letters eile, leggen lam tam om hen aan te vullen tot de naam Lokin. Olema hem Gamazon steegt met hen mee, ook de zon zeer op in en ook qua 33. We hoe met aan? En de laatste vierde, 34 laatste vierde, de laatste vierde, de laatste vierde, de laatste vierde, de laatste vierde, de Zeven en dertig, ze Malim, Gimirat van Eile, achten en elehem, Nim Shahuimahem, Gamazon, Elma Kom, negen en dertig, Mitam, zult, zeim, zeba madriga, viertig, ach. Voortreffelijk, formidabel, echt. Formidabel hoe hij ons dat keurig uh, uitlegt weer, dat principe, hoe dat in elkaar zit. Let op hoe dat werkt en uh, neem het op, want dat is eh. Uh, ...nodig voor alle, voor vele plaatsen en eigenlijk in elke geestelijke correctie heb je ermee te maken. 33. We hoe met amen, dat is om de reden. Zo heer Yonah, je redde maar kom naar het achtoon, dat uh, de hogere die afdaalt naar de plaats van een lagere... Of een hogere die afdaalt naar een plaats van een lagere 34 na zakken mogen wordt als hij wordt net als hem net als die lagere olof <tiedertijd> en daarom die wanneer van eile aangezien drie letters eile 35 na vloel nikodem lachen vielen daarvoor El hazon naar de zon. In een ha ze, zie hier, zij zijn daardoor geworden, kwam het achat net zo, de regel 36, net zo, zo, als een trap treden met de zon. Maar da, daarom nu, Baetja eet scha hish in de tijd 37, wanneer de is zoot en opst euh, terugkeren euh, en doen opst en doen opstegen euh, drie letters eile, naar hen toe de regel 38 niemshahui mahem gamazon trekken ze met zich mee ook dus trekken ze ook trekken zij ook de zon met zich mee naar de plaats van Hirsut 39. Met Amshad Wukim ze omdat zij aangehecht zijn met elkaar, aan elkaar, bij Madrika tot één trap treden. In één trap treden, letterlijk. Veertig. Naar de pub. We geven ons een eile. Eile is eile. 41. Niemt ze hem. We kablijmen hem. Het is een mochin. De Israël saba. 42. Utvun. Hoor wat hij ons Hier heb je dat te pakken. Hier. Hier is zo helder wat hij ons vertelt. Ik heb geen woorden om dat allemaal nog aan te duiden. Mijn verrukking van wat hij zo eenvoudig en helder, hoe hij dat eenvoudig presenteert, dat het komt als balsem op, op de ziel te liggen. Eh, de regel 40 na de punt. En aangezien de zon stegen op met eile naar de jersuit. 41. Neemt ze zeim bleek dus. mekablim kablim, scham dat ontvangen daar. De mochen van Yisraelisaba en Tfuna. 42. Na de punt. Weheen. Niet baer. er? Ech is sut. So. Male drie en veertig et haar We wak. De heino im atwan vier en veertig eile schelle hem. en zie in hier. Niet baer er, het is uitgelegd. Ech haïsch sut. So. Hoe? Hier zult Malé het a-zons doen. De zon opstegen voor, dus voor het ontvangen van, voor de mogen van wak. Of voor het ontvangen van mogen van wak. De heino, dat wil zeggen. Im, at van eile, shall. Dat wil zeggen, net hun letters eile. ja met die de letters letters eilif, van jeers samen met hem 44 na de punt. Aarlyu lees e loe juch loo 45 zes en Ech yogal, la Lot, elaf. Geweldig hoe hij dat beëindigt. Dit, dit, dit betoog, deze betoog. Want herinner je nog dat hij gesteld, gesteld had: zo'n vraag, als het ware, zo'n rhetorische vraag eigenlijk. Een vraag: um, van uh, hoe kan dan een lagere opstegen naar een hogere? Een Lager is grover. Ja of niet? En een hogere is fijner, dunner. Hoe kan een lagere, en dan hoger verheven? Waardoor, hoe kan een lagere, waar krijgt een lagere, de kracht, om op te stegen, naar een hogere treden? En dat is wat hij ons nu uitlegt. Zelf, datzelfde principe van die eile, ja, dat onderstel van de naam Elohim, die in de tijd van de Gadlood meeneemt. De uh, zone, de zon, oftewel het bovenste gedeelte van een lagere traptrede mee. Op deze manier, uh, eerst uh, wordt naar boven getrokken het bovenste gedeelte van een lagere traptrede. En dan ook met een volgende, in de volgende stap ook onderst, het onderste gedeelte van een lagere traptrede. Op deze wijze weten we, zien we, hoe dat in elkaar zit. Dus het is door, we kunnen zeggen, door, het, door dat wonderlijke werk, door de wonderlijke werking, door wonderlijke mechanismen, van hoe Hashem heeft de werelden in elkaar gezet, dat het onderstel van een hogere traptreden is, in, is geplaatst, ingeverzonken ge, in een, uh, een hoger, hoger gedeelte van een belendende lagere traptreden. En daarmee wordt een lagere traptrede in staat gesteld om bij de nodige correcties, bij een vraag naar correcties, bij de kracht, het verkrijgen van krachten, uh, het, de, het verzoek om correctie, de juiste intentie, een lagere traptreden, kan opstegen naar een hogere traptreden. En hoe kijk nou wat je zegt. We nemen ze hier, uh, dat heb ik gezegd, aval, uh -huh. 44, maar, en je goed, goed, goed kan horen wat je zegt, kijk hoe je, hoeveel, hoe vaak, Herhaal ik dat het jij moet goed horen. Want daar is juist de plaats om te horen waar ik het uh, bleef hammeren erop, dat jij blijft horen. Want het is de enige, het, enige, het enige strijkelblok is niet in staat zijn om te horen. Nee. nee. Dus luisteren, luisteren en hoort men niet. Luistert men en men hoort niet. Dus daarom zeg ik horen, 44. Ja, horen is, hoort bij de Bina. Dus wat eigenlijk, wat ik zeg, is hoor wat hij zegt. Betekent breng jou maar goed naar die Bina. En dan zal je horen, dan hoef je niet jouw eh, hersentjes inspannen om te begrijpen. 44 naar de punt. Maar zonder dat, was dat niet, als dat niet was geweest, als dat niet was, letterlijk. Zonder dat, kunnen we zeggen, zou, zou de zon niet in staat zijn, waar zou zijn, zou, zijn, zou niet in staat zijn om zelf uit zichzelf op te steken. 45. Ik wil het doen, want elke lagere, dan elke lagere ten aanzien van zijn, uh, belendende hogere traptreden, is zeker uh, de regel 46, Joter af, zeker is die uh, dikker, grover dan dat dan die belendende hoger. Waar erg jeugd hij laat loten laven. Hoe zou hij kunnen naar hem opstijgen? Zeven en veertig. Wie niet? Vaderech, Alija Zouw. Nasa de Dekrijat Shma Achtenfertach Bayom Gimel Basod Yikavu Hamain Elmakom Echade Nechenfertach Wechen Gijikud Atataade Bishkamlo Ke Aridea Mokhin Fajftach Shikiblu Jesu, in Shihu Elijem Gimir Atvan, 1:50. Eile Sheleem. Shemaem yachad Alu Hazun, wiki Blue de volgende pachina director rechter de eerste Sham. Behitkel kalutam, im Jesu et Amogen de dat er niet bij hem ewa kanalpunt. We keren terug naar ons spomen we de linker kolom. Terwijl zeifen en fertig. We gijne en zo door deze opsteging, na zeh werd de jichud, de eenheid van Kriat shma gemaakt, op de derde dag. Dus het is wat wij zeggen in de Kriat shma, in het zeggen van shma. het is overeenkomt met de, wat het geworden was, in, op de derde dag van de schepping staat. Regel 48. Basot in essentie, zoals het daar geschreven, zoals in de Torah geschreven staat, in de schepping staat, in de derde, op de derde schepping staat. Ik am Mayim, en Laat de wateren uh, vloeien naar één plaats. 49. we gaan en zo ook de lagere eenheid van Bishkamlo, zo de lagere eenheid van Kriyat van het zeggen van Shma, in de zes woorden die daarop volgen van Kriyat Baruch Shem, kwart Malchutol Halamvei, die we die la zages uitspreken. De idee van Mochin schreef want door de Mochin dat die Jersut ontfingen. In de hadden zij aangetrokken naar zich toe drie, uh, hun drie letters eile, ja, drie letters van Jersut. Schei ma hem dat samen met hem, samen met hem, Samen, waarmee zeggen we dat we maar eens in, het, in de taal, in de Hebraeus, zeggen we samen met hen, dat samen met hen stegen op de zon, stegen de zon op en ontvingen daar de volgende pagina, de eerste regel, de rechterkolom. Behit kalutam, bij hun samen, samen trekken, met ijssud de mogen van wak de regel 2 en dat is omdat zij hebben alleen maar zes kilim zoals boven gezegd de regel 3 wenim Schakola Yehud Haze, Hu Baïkar bhinat Fir Yishsut. Ki hemamekabli Im Amalim. Vijf Elahem et Hazon. Drie Winim et Blakdus. Schakelen jij houdt het zet dat al deze de hele deze jij houd deze einde. Hoe beikar is in essentie is het dat dat dat aspect Jeshuot vier. Kijk helemaal bekablij wat zij Jeshuot zijn die heinde die ontvangen mogen in hamalim in dien zij doen naar zich doen optrekken. De zon. Zes. Amnamahar Shehisigu, zon. Etamochin zeifen de Ubao Obao Limekomam. Waar de tataa. Nimshahu achta devag de Gam. En hand nu kwa, nee, ma, הней אז קוריחו לים אסון לוד אליפ מאליהם למן בידילה הסיגה מוחין דיקר דב. veinam צרחים לם אילת ודי יש סוד שיאלו от там דירת. בואו מיתא אמ אשו אמ dat niet en dat is absoluut voortreffelijk wat je ons nu vertelt dus de, dat was wel nodig die hele ja dat, dat mechanisme van het, eh, van, van het a, doen afzak afdalen eh, plaatsen dat onderstel van een hogere traptreden, treden let op naar een hogere, hoger gedeelte van een lagere. Was alleen maar nodig om. om, om, om uh, de eerste fase van het opstegen. Van correctie van een lagere traptreden te bewerkstelligen. Eigenlijk. Om de eerste, de eerste hulp te, brengen, te geven. Uh, aan een lagere. Maar daarna. Niet meer. Daarna, de tweede keer, doen zij. Hebben ze de eilen niet meer nodig? Duidelijk, omdat de zon die staan op de plaats van hier, zo so dan kunnen ze zelf uh, man omhoog doen en optrekken naar nog een hogere trap. En dat is absoluut belangrijk om voor ons te begrijpen. Zie dat, hoe dat in elkaar zit. Amnam zon Echter nadat de zon, bereikt hebben, de mogen van wak. opbouwen met opbouwen en kwamen naar hun plaats. Dus eerst moeten ze, ontvangen ze die mogen van wak euh, op de plaats van hier. Zo, ja. uh, en dan keren ze naar hun eigen plaats. En dan, wat gebeurt er verder? weil je goede dat aan ah, en door de lachere eenheid, Nimshahua Mohin trokken zij de Mohen van Wak ook, de regel 8, naar de noekwa die vanaf de Hazen ben naar beneden is. De regel 9, Basot, Masha in essentie van het principe van uh, Masha Hadina, Shela, van. Uh, wat dat haar dien, haar zware dien, werd uh, omgevormd in het zware, in het, in het licht. Ja, we hebben het geleerd in het, het zwarte licht, maar in het licht. Zoals boven gezegd werd. De regel 10. Hinei, as, zie hier, dan. Dus nu, de zon heeft uh, mogen van de wak ontvangen. Ja, op de plaats van hier. Zo. Goed opletten. Nog een keer herhaal ik het. Dan daalden zij af naar hun eigen plaats. Dan kreeg daar ook de noek, kreeg ook dat licht. En dan wat gebeurt er verder? In een Azië hier dan, kwari goh die mazoon, wat dan kunnen de zon uh, uit zichzelf opstegen als man. De regel 11. Ik deel, Hassik, mogen de gar om te bereiken, te bevatten, te bereiken, mogen van gar. 12. Wij namen ze Gimle Eile, en ze hebben eilig van Jisoo niet nodig, dat je hen zou doen opstegen 13. We het aan zal zullen zijn, dat is om de reden, om dat, omdat zij gelijk aan elkaar zijn. Ja, de zoon en Jisoo. Want nu is het opgeheven, al het verschil, 14, tussen Israël tussen jishsut en zon. Kwalitatief is er geen verschillen. Punt 14. Kikolma 15. feiftien. Shazon hem joter af en joter din. Mi jishsut zestien. Nish av at alle de filo Hadina in de or. in de zon zit, achtin, in de zon zit, die in de de zon zit, in de Bli, hij fris, 21. Omekablim, sham, et gardim, mochin, de gadloed. Formidabel, echt, formidabel. Hoe hij dat allemaal formuleert, het is zo helder, en dat is voor ons absoluut eh, noodzakelijk om het allemaal op een rijtje te hebben in één document. Kikol masha zon, let op. Want, kol Masha, zoon hem jut af, want al het al het feit dat alles, al dat de Zon eh, dikker, grover en meer dien zijn dan jis zoet. Nis abat aligamre was wor, werd nu helemaal uitgeput. Die is er, dat is er niet meer. Waarom? Shahrei 16. Want, zie hier, want zelfs de zware Dien 17 is veranderd in het licht. Ja, van dat ondergeze, onder de geze van de Ziran Pindar, waar de Nukwa is. Basotne Huraukma kan in essentie, zoals het, in essentie van de. Uh, het, zware, het zwarte licht, zoals boven gezegd wordt. Ja, want ook de onderde Gazé ontving van de zee en pin, daar waar de Ukwa is, ontving ook licht. En ook, Hura de Zon, en het zwarte licht van de Zon 18, die zijn nu eh, net zo belangrijk als het witte licht van Jezus, de regel 19. Waar En daarom, Olim had zon en daarom stegen de zon op naar de Jerso. Twintig keer, daar hem ze drie heffers, want nu zijn ze één, zonder verschil. Om ik Sham. Het gar de mochin En zij ontvangen daar de gar van de mochin van Gadloed. Let op, het is dezelfde Jirshoed, ja waar zij naartoe opsteken, maar niet op zijn eigen plaats. Het is al de tweede opsteking, ja of niet? De Jirshoed is nu, Zij steken nu op naar de Jirshoed, de plaats van de Jirshoed, maar dan niet waar de Jirshoed op hun eigen plaats, maar dat is dan bij. Jirshoed staat nu bij Abduljima. Ja, of niet? Dus daarom, nu gaan ze kadloet ontvangen, maar dan, natuurlijk is altijd, let op, altijd, in elke toestand, uh, de traptreden, de volgorde van de traptreden verandert niet. Ja? De etschaïm blijft altijd, dezelfde, uh, ver, uh, heeft altijd dezelfde structuur. Dus, wat wij ook doen, eh, wat de zon ook, hoe de zon, hoe, hoe hoog de zon ook kan opstegen, altijd eh, een trap hoger dan de zon is Jirsut. Ja of niet? Waar, waar zij ook zich bevinden. Dus nu is het opstegen van eh, de zon naar Jirsut, maar dan de Jirsut is al Staat op de traptreden van ik zeg, Hij zegt het niet. Maar eh, kan, kan, ik, anders kan het niet. Deel, dus die. Eh, eh, op deze eh, wijze eh, moet het gebeuren. Eh, dat de hier zou moeten staan: één traptreden, altijd één traptreden hoger dan. Uh, de zon. Arei 22. Shoveetzorech agar Yicholim azon laalot melehem melehem 23. Bli ezerat yersut ledop. Arei dus 22. Shoveetzorech agar dat Ten behoeve van gaar om gaar te ontvangen, kunnen de zon opstegen uit zichzelf zonder hulp van Jezus. Dat is heel erg belangrijk om dat te fixeren bij jezelf. 23 naar de punt. Ole viecha niet Je goede de gaar, 24. Leion me johade. Kiesbo de raaf me goede de wak. Olevigag en daarom, nifgani goede. De gaar en daarom, de eenheid van Gar wordt geacht als een aparte, speciale dag, dus een, een speciaal te noemen dag, speciale dag van de scheppingsdag, scheppingsdag, 24. Jezus er af omdat die een groot verschil heeft van goede uh, de wak, van de eenheid, van wak, ja, van wat daarvoor was, de goed de eenheid, Ter verkrijging van mogen de wak. 25 na de dubbele punt. En met zada kili de zon. Killen mogen de wak. 26 en we raak het zie parts of mechanizel. 27. We hebben dit zada. Killen mogen de wak. Ena zon, achtentwintig, Jecholim laalot meelegen. Kamuwa, punt. met kilim de zon, zowel van de kant van kilim, van de kilim van de zon. Kilimogende wak, want op te stegen naar, om ten behoeve om de wak te ontvangen. Want, uh, uh, steegt op ten behoeve van het, het verkregen van de mogende wak, steegt op alleen 26, geen partsoef, alleen de helft van de partsoef te weten, dat wil zeggen, die, die te weten die vanaf de gazé en naar boven, 27. Als we hem, als. Van de kant van het opstegen, dus van twee kanten. Dus we hebben begonnen, zowel van de kant van de kilim, als van de kant van de mogin. Dus nu gaan we dat als, als van de kant van de aliya. de mogin van aliya, als van de kant van het opstegen. Ten aanzien van het aspect van het opstegen. mogen de wak, want, let op ten behoeve van het ontvangen van mogen mogen de de zon hoeven niet op te steken uit, van, uit zichzelf, zonder hulp van Jezus. Het kan waar, zoals het uitgelegd was. 28 na de vijfde. Wida. Scheelu 29 bet Minei. haliot. Mykonim Ibur Alef Levak, dertig we Ibur Bet Legar. Oh, en nu geef je ons een stukje definitie. op: we da en weet, preelu, bet dat deze twee soorten opstegen heten Ibur Alef. Dus de eerste ibor, die, eh, dat is ten behoeve van de wak. En ibor Bet, de tweede ibor, de regel 30, is ten behoeve van de gar. Bijzonder belangrijk, dat is cruciaal. Om dit mechanisme goed door te hebben, dan, heb je, dan wordt Kabbalah voor jou. Eh, Gaat dan de Kabbalah in jou borrelen. Door de diepste diepten van je wees. Leven zal. Het leven, het eeuwige leven zal gaan borrelen in jou. Want alle, elke la, alle lagen van je innerlijk zijn op dergelijke manier gestructureerd. En dan ten behoeve van de wak. Euh, gebeurt er net zoals het wat hier was. Dat hebben we dan. Eh, nodige, hogere traptreden, die zijn, als het ware, die zijn onderstel mee, trekt, trekt en trekt naar boven, bij jouw correctie, en bij jouw drang naar correctie, in goede instelling, en trekt mee ook het hogere gedeelte van jouw traptreden mee, en daardoor verkrijg je vak en daarna hoef je niet meer die hogere traptreden, eh, heb je die niet meer nodig om, om de tweede stap te doen. Zie je? Dan kan je zelf maand doen om de mogen, mogen van Gaar, oftewel de tweede Ibor, om Gaar te verkrijgen, om die te haal, op te halen. 30 na de punt hebben nog agim bachole madrigord? 31. She ijef shar shum madriga zulad babet pa amim kanal. En geweldig hoe hij dat bevestigt wat ik net geprobeerd heb te zeggen. Dat het altijd van toepassing is overal, niet alleen tussen zon en jishzut maar in elke toestand. Let op wat we hebben nog een en dat is van toepassing bij alle traptreden. Dus in elke beweging, in elke correctieproces, kunnen we dat wel vinden uh, plaats. Let op. En dat is dus nog een keer en dat is van toepassing bij, el, bij alle traptreden. 31. en dertig. dat het onmogelijk is. Let op nog een keer onmogelijk is, om welke traptreden dan ook aan te trekken, zonder twee keer, zonder door twee keer dat te doen, kan was zoals boven gezegd. Is. Zie je dat? Door twee keer, twee opstegingen, verkreeg men die, eh, uh, eh, uh, trap treden. We zijn ze. Die om afteig gaat Kijk naar wat je zegt. En onthouden, want dat is een grote sleutel. Zie je dat? St grote sleutel. Sleutel tot uh, de Kabbala, Sleutel tot jouw eigen correctie. Tot jouw eigen correctie. Tot jouw eigen kelin. Sleutel tot het, het eeuwig leven.